Met de sterrenwacht? Ja, u spreekt met Kuifje. Ik zit voor het open raam hier omdat het zo warm is... en daar zie ik opeens een reusachtige schitterende ster staan. Kunt u mij misschien zeggen of u... hè? Wat zegt u? Oh, u bestudeert het verschijnsel. Aha, en... Eh, je... ha -ha -ha -ha Hallo? Hallo? Nou, ja, ze hebben opgehangen, Bobby. H와! Vreemd is dat. Ech, wat is het warm, zeg? Hé, hey, wat zullen we nou hebben? Die ster is veel groter geworden. Dat is wel heel eigenaardig. Daar moet ik het mijne van hebben. Kom mee, Bobby. We gaan naar de sterrenwacht. Eh, <middels> uh, pardon meneer. Bent u de directeur van de sterrenwacht? Ja, dat ben ik. Maar wie stil, anders raakt mijn collega in de weg. Hij is aan een zeer ingewikkelde berekening bezig. Oh. Maar gaat u maar eens in de sterrenkijker kijken. Het is de moeite wel waard. Ja. Nou, wat vindt u ervan? Het, het, het is net een grote vuurbal. Het is een vuurbal. Een geweldige vuurbal. Maar hoe komt het nou dat die steeds groter wordt? Nou, omdat ze met onmetelijke snelheid op ons afkomt. Maar, maar ze, ze zal toch niet... Zeker, zeker. Die reusachtige, gloeiende massa zal met de aarde in botsing komen. Goeie genade... Maar dan is dat... Het einde van de wereld. Zeer zeker. Alsjeblieft, meneer de directeur. De berekeningen zijn klaar. Morgenochtend om 8 uur, 12 minuten en 30 seconden... ...zal de botsing plaatsvinden. Het einde van de wereld? De 8 uur, 12 minuten en 30 seconden. Ik, Hippolyte Scales, heb het uur vastgesteld. Morgen ben ik beroemd. dat is afschuwelijk. Dat is onmogelijk. Weet u dat zeker? Hebt u zich niet vergist? Maar, jongeman, wij ons vergissen. Hoe durf je... Hier, reken maar na. Nee, nee, nee. De, de, de, neemt u me niet kwalijk. Ik geloof u wel, ik geloof u wel. Ik moet er nou eens een haas vandoor. Goeie genade. Het is om wanhopig te worden. Straks vergaat de wereld en ik kan niets doen. Even kijken, hoe laat is het? Acht uur, nog twaalf minuten en dan gebeurt het. Nee, nee. Die klok gaat zelfs achter. Oh dat is het einde van de wereld. Nou zijn we mors dood. <tieden> nee, nee, we zijn niet dood. Het is niet het einde van de wereld. Hoera, een aardbeving was het, een doodgewone aardbeving. Bobby, kom mee naar de sterrenwacht. Bobby, kom. <tieden> Hoera, we leven nog. Niks nut, kwa jongen. Ga uit mijn ogen. Jij bent een collega van niks. Uh, wat heeft uw collega gedaan, meneer de directeur? De domkop heeft zich vergist in zijn berekeningen. De vuurbal is 45.000 kilometer naast de aarde gevlogen in plaats van erop. Ik hoop op een pracht van een ramp en... Oh, troost u, dat gebeurt wel eens een andere keer hoor. Maar uh, vertelt u eens die aardbeving, hè? Meneer ja, de directeur, meneer de directeur. De film die we hebben opgenomen is ontwikkeld en kijkt u eens... Merkwaardig. Merkwaardig. Maar dit is iets buiten groots. Die groep lijnen in het midden betekenen... Radium, is het niet? Radium? Geen sprake van. Bij de ringen van Saturners. Dit is werkelijk fantastisch. Beste vrienden, ik heb zojuist een opzienbarende ontdekking gedaan. Ik heb een nieuw metaal ontdekt. Waar ik mijn naam zal schenken. Het radium. Van harte gefeliciteerd, meneer Kalis. Maar uh, wat de vuurbel betreft, die is dus niet met de aarde in botsing gekomen. Maar waar kwam die aardbeving dan vandaan? Houdt u van tofjes. Uh, hè? Wat? Nou, houdt u van toffees? Toffees, ja, natuurlijk. Maar. Ja, ga onmiddellijk voor één dubbeltje toffees halen, collega. Mijn ontdekking dient op waardige wijze gevierd te worden. Zeker, meneer de directeur. U vroeg naar de aardbeving. Uh, ja, ja, ja. Die werd veroorzaakt door het neerstorten van een deel van de vuurbal. Zodra wij we weten waar het stuk gevallen is, gaan we er naartoe. En dan zal de wereld mijn kalysium tonen. Meneer de directeur, luistert u eens. Hier staat in een extra editie van de krant dat het Poolstation Kaap Morris aan de noordkust van Groenland meldt dat een meteorsteen in de noordelijke ijszee is gevallen. Bij de ringen van Saturnus. Hij is in zee gevallen. Kom Bobby, we zullen hem maar alleen laten. Zijn meteorsteen is onder het wateroppervlak verdwenen. Of. Eh, wacht eens even. Dat schiet niets te binnen. Zeg meneer Kalis, zo'n gevallen meteorsteen is toch heel groot, hè? Ja, natuurlijk, anders was er geen aardbeving geweest. Maar dan hoeft er niks verloren te zijn. Er kan een stuk van die reusachtige meteorsteen boven water uitsteken. Dat is waar. Er moeten opsporingen worden gedaan om de in te vinden. Er moet een expeditie worden georganiseerd. Wil jij me daarbij helpen? Ja, <laughs> dat spreekt toch vanzelf. We gaan direct aan de slag. Zo, alles is in kannen en kruiken, Bobby. Straks steekt de Aurora van wel. Ik voel niets voor je hele expeditie. Het is me veel te koud op die Noordelijke IJszee. Woe! Kapitein, kapitein, dringend bericht. W wat is aan de hand? Nee, je het bericht eens, professor? Sao Rico. Het Poolse Piri is gisteravond uit Sao Rico vertrokken... ...voor een ontdekkingsreis in de Noordelijke IJszee. De Piri zal trachten de meteorsteen te vinden die daar neerstartte. Volgens sommige geleerden bevat deze meteorsteen een onbekend metaal. Dag, duizend pommer. We vertrekken. Drosseloos! Kijk, eh, meneer de piloot, we zijn nog wel dicht bij ons einddoel. We zitten op het ogenblik net voorbij de 72e parallel. En u moet polshoogte nemen in het gebied tussen de 13e en 8e meridiaan. Oké, okay, kapitein. Denkt u er wel aan, geen risico nemen. Niet verder gaan dan ik u zei. Oké. Okay. En, uh, vergeet niet met ons in contact te blijven, hè? Veel geluk. En probeer de meteorsteen te vinden, je? Nou, daar gaan ze met ons herkenningsvliegtuig. Als hun maar iets overkomt. Hallo? Hallo, Aurora? Hallo? Hallo, hierna Aurora. Ik luister. Zij u, ziet u iets? De meteorsteen is in zicht. weg. Nora! Hoe ziet die eruit? Een eiland dat gloeiend afloopt naar het water en uh, verdraait. De peri is ons voor. Ze ligt voor anker bij de steen. Uh, uh, hebben, ze, hebben ze een vlag al op de top staan? Uh, wacht eens. Uh, uh, nee, nee, ik zie geen vlag. Nou, dan is er nog hoop. Misschien. Eens kijken wat er aan boord van de pirie gebeurt. Je, hey, je zou zo zeggen. Ja, ja ze laten net een sloep te laten. See, zo, hè. Die steen is van ons. Dat is het gebrom van een motor... Daar kapitein, Een vliegtuig. Hallo mensen. Dat is het watervliegtuig van de Aurora. Maar ja, voordat ze rubberboot hebben uitgezet... en naar het eilandje zijn geroeid... zitten onze mannen daar al lang. Ik geloof je eens dat ze van plan zijn om te dalen? Hij vliegt over de meteoorsteen heen. Maar, kijk eens. Verdomme nog toe! Er dus springt iemand uit het vliegtuig met de parachute. Hij daalt op het eiland om zijn vlag te planten. Dat is het toppunt. Hij zal ons vast en zeker voor zijn. Nee, dat zal ik hem beletten. Onze stoep legt een schepje bovenop. Maar nee, de parachutist zal er eerder zijn dan onze mannen. We zijn verloren. Nog niet kapitein. ik zal hem neerschieten. Ben je gek geworden? Weg het geweer! Zo, ik ben er. Nou, vlucht de vlag losknopen. Ja, en roepla hij babbelt. Hoera, onze vlag wappert tot de medeoeste. Hieper de piep. Hoera. Bobby, kom, we gaan pikken. Dat is stalen, mijn hart. Een appel, scheepsbeschuit en water, dat is alles wat ik heb in dit rommetje. Hier heb je een scheepsbeschuit, Bobby. Eet ze. Hé, hey, wat is dat? Hé, hey, wist me dat zeker. Dat, dat, dat, dat is de scheepsluik van de Piri. Oh, het is er zeker ook etenstijd. Zeg, uh, heb jij je beschuit al op, Bobby? Ja, ik heb nog maar twee beschuiten en die zijn voor morgen. Ja, jij hebt mooi praten, maar ik heb nog hoor. Als ik maar iets eetsbaars kon vinden. Wat, wat krijgen we nou? Dit leek wel een ontploffing. Hé, hey, en de Piri is weg. Bobby, we hebben de race gewonnen. Ze zijn tussenuit. Maar, maar, maar, maar waar, komt die, waar komt die ontploffing nou vandaan? Duifje, ik ben zo bang. Wacht eens, daar gaat me een licht op. Het is natuurlijk ondergronds. Een vulkanische uitbarsting of zo. Ja, maar ik zie geen enkel spleetje of, of, of een krater. <truimert> heb je iets gevonden, Bobby? Heb je iets gevonden? <truimert> Hé, hey, dat is een ei. Zij, wie heeft dat gelegd? Gaan we een omelet maken? Maar, maar, kijk, maar, maar, maar kijk nou eens. Zeg, droom nou dat, dat dat ei dat wordt steeds groter? Nee, het is geen ei. Het is een paddenstoel. En die groeit en groeit. De paddenstoel is ontploft. Allemaal ontploffende paddenstoelen. Alle mensen. Nou, ik geloof dat het wat kalmer wordt. Ja, het is gebeurd. Poeh, nou als dat de uitwerking is van dat vreemde metaal van professor Kales. Nou, dan kunnen we nog plezier van beleven. Hé, hey, maar, mama, nou begint maar empel het hele eiland te hellen. Zeg, Kuifje, blijven we hier nog langer? Stil eens, stil eens Bobby. Ja, hoor. Ja, dat is het geronk van een motor. Ja, daar, Bobby, het vliegtuig. Hoera, hoera, we zijn gered. Hoera, oh, ik dat net een aardbeving waar op het eiland. Het helpt nu sterk over en verdwijnt langzaam in zee. Donder en bliksem. Waar is Kuifje? Ja, ik, ik, ik zie hem nergens. Ja, ja toch. Het water kan hem nou elk ogenblik bereiken. Duizend miljoen bommen. Probeer te dalen grote goedheid de meteorsteen kantelt vlug bobby vlucht naar de top het eiland zinkt steeds verder het gaat mis naar beneden uh, het kan me niet schelen ik maak het erop ik ga landen kuifje moet gered worden He, wat gaat de piloot nou doen? dalen ja maar dat is waanzinnig. de zee is veel te veel. ik zie je niet meer als je nog niet gezonken is nee Nee, hij heeft het klaargespeeld. Hij zet een rubberboot uit. Ik kom naar me toe. Hallo, keuze. Ik kan niet dichterbij komen, anders sla ik lekker te rotsen. Ik zou hier een zwemvest gaan gooien. Daar komt hij. Ja, hebben. Bobby, kom mee. En ik neem nog een stuk Meteorstel. Ja. Gered. Ja, gered. Daar zijn ze professor, daar zijn ze. Mijne heren, gewikkeld in de vlag van onze expeditie breng ik u een blok van de meteoorsteen. Wat zullen we nou hebben? De steen begint te groeien? Nee, er groeit weer zo'n gekke paddenstoel uit de steen. Mensen, pas op voor de knal! Mijn kwijtige eigenschappen heeft mijn eigen calisium. Verbluffend. Buitengewoon. De wetenschap zal perplex staan. Duizend bommen nog aan toe. Dat denk ik ook.